11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op het rangeerterrein de kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht... staan verschillende ketelwagons in brand. Mogelijk zijn het er vijf. In een van de wagons zit ethanol. De politie heeft omstanders weggestuurd omdat er explosiegevaar is. Waarschijnlijk zijn het losstaande wagons... en is er op het rangeerterrein geen botsing geweest. De A16 is tussen Hendrik Ido Ambacht en Dordrecht... in beide richtingen afgesloten. President Ben Ali... Ben Ali van Tunesië is naar het buitenland gevlucht. Premier Ghanouchi is de leider van een overgangsregering die de steun heeft van het leger. De chefstaf van het leger, die woensdag door Ben Ali werd ontslagen, is teruggekeerd op zijn post. De overgangsregering zal nieuwe verkiezingen uitschrijven die over een half jaar worden gehouden. Het vertrek van Ben Ali volgt op weken van protest van de bevolking, onder meer tegen de onderdrukking in Tunesië. Bij de protesten zijn tientallen doden gevallen doordat de politie opdracht kreeg om met scherp te schieten. Gisteren kondigde ben Ali aan dat hij in 2014 zou vertrekken, maar veel Tunesiërs wilden dat hij onmiddellijk opstapte. Ben Ali ontsloeg vanmiddag zijn hele kabinet en vertrok daarna naar het buitenland. Waar hij zit, is nog niet bekend. Minister Rosenthal hoopt dat de Tunesiërs zo snel mogelijk een oplossing vinden voor de problemen waar ze voor staan. Hij noemt het van het grootste belang dat het buurland van de EU zonder verder geweld een uitweg vindt uit de crisis. Koemelk uit het gebied boven Moerdijk is vermoedelijk niet verontreinigd door de grote brand bij het bedrijf Chemiepak. De afgelopen week is de melk in het gebied apart verwerkt en opgeslagen. Onderzocht is of er schadelijke stoffen in zitten, zoals lood, dioxines en PCB's. De uitkomsten van een eerste meting vertonen geen afwijkingen en liggen ver onder de wettelijke normen. Uit voorzorg wordt nog een tweede meting gedaan. De uitslagen daarvan komen eind volgende week. Tot die tijd mag melk uit het Moerdijkgebied niet op de markt komen. Vanmiddag werd bekend dat burgemeester Denis van Moordijk op 1 februari vervroegd opstapt. Hij zegt dat hij niet in staat is om in de nasleep van de brand leiding te geven in Moordijk. Na de brand was er veel kritiek op het optreden van Denis en andere overheidsbestuurders. ProRail en de NS gaan extra surveilleren langs het spoor in de strijd tegen koperdieven.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 Nederland en Duitsland voeren overleg over de zeegrens... ten noorden van Groningen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... worden de gesprekken gevoerd over waar de grens precies loopt. De zaak is van belang voor de bouw van een windmolenpark. Duitsland heeft een energiebedrijf toestemming gegeven... voor zo'n windmolenpark in zee, bij het eiland Borkum... precies boven de provincie Groningen. Maar het is onzeker of dat stuk zee wel Duits is. Over de loop van de grens bestaat al eeuwen onduidelijkheid. Het Duitse windmolenpark zou volgend jaar al genoeg stroom moeten leveren... voor zo'n 100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 In de widowwereld wordt met waardering en respect gesproken over oud wielrenner en ploegleider Peter Post die vanochtend overleed. Hij was 77 en al een tijd ziek. Oud renners roemen de professionalisering die Post in de sport bracht met zijn ti Rally ploeg. Geen detail ontging hem. Alles moest perfect zijn en er perfect uitzien, zegt oud wereldkampioen Henny Kuiper. Toerwinnaar Joop Zoetemelk roemt het organisatievermogen van Post en de manier waarop hij zijn ploeg tot een eenheid smede. Dat ging soms gepaard met woede-uitbarstingen. Zo zag oud-premier Van Acht hoe Postrenners in de toer toesprak. Dat ging met stellige commando's. Het was geen gezellige boel, zegt Van Acht, maar wel efficiënt.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Grappig persbericht van ProRail en NS vandaag. Naar aanleiding van de diefstal van Koper... gaan medewerkers van NS en ProRail vannacht surveilleren... op gevoelige plekken. In het persbericht melden de Lieverts erbij... dat ze dat surveilleren precies één nacht vol kunnen houden. Zo. Weten die koperdieven ook weer dat ze vannacht vrij zijn en de komende nachten aan het werk kunnen?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 Crosby, stils en Nash met de Marrakesh Express uit 1969. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Spannende ontwikkelingen in Tunesië, nu president Ben Ali het land heeft verlaten. Zometeen horen we de laatste stand van zaken van Nicole Fever en we praten met Galet Chouquet, voorzitter van het Tunesisch Forum in ons land. Vandaag werden de Wikileaks-documenten over Nederland openbaar. In het wekelijks gesprek praat Joost Vullings daarover met premier Rutte. Daarna een gesprek met acteur Rutger Houwer. Hij is betrokken bij de radicale milieuorganisatie Sea Shepherd. Waarom doet hij dat? En wat vindt hij van hun omstreden methodes? Ook in dit oog de herinneringen van oud-premier Dries van Acht... en de Belgische premier Yves Le Terme... aan de vandaag overleden wielrenner en ploegleider Peter Post. En om 5:12, zoals u deze week gewend bent, een gedicht. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 14 januari. Vive la révolution! Het Tunesische volk heeft het dictatoriale juk van zich afgeworpen. Na weken van luide protesten heeft president Ben Ali, na goed historisch gebruik, het land verlaten. De premier neemt zijn taken voorlopig waar. Gisteren probeerde Ben Ali nog te redden wat er te redden viel. Hij beloofde vervroegde verkiezingen en een drastische prijsverlaging. Maar het mocht niet baten, ook vandaag gingen duizenden Tunesiërs de straat op. Al was het alleen al om genoegdoening te eisen voor de tientallen doden die de afgelopen weken vielen. De roep die het luidst klonk was die om democratie. Het volk kon niet langer leven in een politiestaat en liet dat weten. We hopen dat dit het begin van de democratie is. The we, we hope that we elect our president. Waar Ben Ali zich op dit moment bevindt is onbekend. Eerder waren er geruchten dat leden van zijn familie waren gearresteerd... maar die werden later tegengesproken. De verwachting is dat er nu binnen een half jaar... vervroegde verkiezingen zullen plaatsvinden. Het is een fascinerend inkijkje. Het geeft een interessant inkijkje. In In een zeer interessant kijkje achter de schermen. Een heel aardig inkijkje. Een interessant inkijkje. Het moest er een keer van komen. De Wikileaks documenten over Nederland liggen op straat. Of liever gezegd bij de redacties van de NOS, NRC Handelsblad en RTL Nieuws. Tot nu toe zijn er geen wereldschokkende onthullingen. Wel blijkt dat de Amerikaanse ambassade bijzonder geïnteresseerd was in de Nederlandse besluitvorming rond Afghanistan. Volgens hen lag de sleutel bij Wouter Bos. Wij gaan door met het inschakelen van andere leden van de PvdA... die invloed op Bos kunnen uitoefenen in de aanloop naar het kabinetsbesluit. Verder blijkt uit de documenten dat koningin Beatrix zich ook heeft uitgelaten over de kwestie. Zij zou de Amerikaanse ambassadeur hebben verteld... dat Nederland zich met Afghanistan moet blijven bemoeien. In Den Haag worden ze er niet warm of koud van... maar premier Rutte heeft dan ook weinig te verbergen. Het beste wat je kan doen in dit leven... is binnenskamers niet heel andere dingen zeggen dan buitenskamers. En dat, en dat probeer ik altijd te doen. En dan moet je ook, hoef je ook niet zo bang te zijn voor wat er uiteindelijk op de zender komt. Toch is er in Den Haag enige irritatie te bespeuren. Maar dat heeft te maken met het feit dat op deze manier het werken een stuk lastiger wordt. Het is ontzettend interessant om dat allemaal te lezen. Ik begrijp dat wel. Maar het is natuurlijk voor het diplomatieke verkeer niet handig. In totaal zijn er meer dan 8000 pagina's beschikbaar. Die zijn binnenkort allemaal te bekijken op nos.nl. Heel veel leesplezier alvast. Ah, is de uitroep der kinderen... Als moeder met de boodschappen thuiskomt. Een aubollige reclame. in verband met een man die alles behalve aubollig was. Albert Heijn is in Engeland overleden. Hij werd 83 jaar. De man die van een kleine kruideniersketen. een van de grootste winkelconcerns ter wereld maakte. Een innovator zouden we tegenwoordig zeggen. Het winkelwagentje, het winkelmandje. de barcode, hè, waar nu alle artikelen van voorzien zijn. maar ook voor verpakte waren de vacuümverpakte koffie of vacuümverpakte vleeswaren. Een optimist in hart en nieren, terwijl hij toch het een en ander voor zijn kiezen kreeg. Polio in zijn jeugd, de ontvoering en dood van zijn broer... en natuurlijk het boekhoudschandaal dat het bedrijf bijna de kop kostte. Zoals het een gentleman betaamt, reageerde hij daarop met gepaste woorden. goede Nederlands uitdrukking mag ik misschien niet gebruiken... maar ik voel me zwaar verneukt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. De krant vanmorgen is gelezen door Mariel Hageman. De Tunesische president is gevlucht, maar de toekomst van het land is hoogst onzeker, meent de Volkskrant in het commentaar. Misschien dat de woede van de bevolking nu wat bekoelt, maar ook de nieuwe leider is deel van de oude kliek. Het Probleem is volgens de Volkskrant dat er geen oppositiepartijen zijn in Tunesië. Die zijn weggevaagd. De enige remedie is, wat de krant betreft, om te voldoen aan de eisen en de wensen van de bevolking. De inwoners willen democratie, vrijheid, een eerlijke verdeling van de welvaart en geen maffialeiders. Het Nederlandse onderwijs goed. Niemand die het gelooft. Trouw schreef vandaag over een onderzoek van de Universiteit Twente... waar het bleek dat het Nederlandse onderwijs tot de wereldtop hoort. Nou, dat heeft de krant geweten. Het regende reacties op de website met als teneur... dat kan niet waar zijn. Zoals een lezer schrijft, als we aan de kassa staan... en we geven wat extra kleingeld... dan weet zo'n jongeling niet hoe hij dat op moet lossen. Een andere lezer wil weten waarom elke hogeschool en universiteit... tegenwoordig taal- en rekenlessen verzorgt. Zeker omdat het, basis, het basisonderwijs zo goed is. Volgens Trouw is er bij het onderzoek niet getest op spelling... en dat universiteiten studenten moeten bijspijkeren. Dat zou kunnen omdat er al lang niet meer alleen uitblinkers naar de universiteit gaan. Het zou ook best kunnen dat het onderwijs overal in de wereld beroerd is. Maar dat vindt Trouw wel een hele sombere kijk. Het Nederlands Dagblad heeft een interview met het PVV-kamerlid Martial Hernandez. Hij kwam de afgelopen maanden in het nieuws door de beschuldiging... dat hij geweld had gebruikt tegen een bezoeker van een café in Den Haag. In het Christelijke Dagblad vertelt de gereformeerde Hernandez... over zijn recente bekering en over zijn partij. Hernandez probeert het beeld weg te nemen dat Geert Wilders alles bepaalt. Wilders is vaak afwezig, zo zegt hij in het Nederlands Dagblad. Denk je dat we dan achteroverleunen en zeggen... help, Geert is er niet, wat moeten we doen? Volgens Hernandez is de PVV wel degelijk een democratische partij... waarbij alles in goed overleg wordt besloten. De inkomsten van de kerken lopen terug. Zowel van de protestantse kerk in Nederland als die van de Rooms-Katholieke kerk, zei trouw. Daarmee lijkt volgens de krant de jarenlange trend doorbroken... dat steeds minder kerkmensen steeds meer geld in het laadje brengen. Onderzoeker Tom Berns denkt dat de dip in de inkomsten mogelijk is te wijten aan de economische crisis... Het kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk... heeft volgens hem hooguit licht bijgedragen. Veel mensen zien de lokale kerk als iets van henzelf. Ze verbinden dat niet met de problemen wereldwijd. Overigens heeft een protestants huishouden veel meer over voor de kerk. Gemiddeld 91 euro per jaar. Katholieken zitten daar 17 euro onder. Het Algemeen Dagblad heeft een gasthoofdredacteur... zangeres Treintje Oosterhuis. In het hoofdredactioneel commentaar maakt ze zich boos... over de uitzetting van een jongetje van acht met een hersentumor de immigratiedienst dreigt Abiram en zijn moeder uit te zetten naar Sri Lanka. Treintje Oosterhuis is verontwaardigd dat zoiets kan in een eerlijk en beschaafd land. De ambassadrice van UNICEF vindt dat het jongetje in deze droeve tijden... niet mag worden blootgesteld aan twijfel over zijn verblijfsvergunning. In Peking is het altijd spitsuur. De Telegraaf heeft een verslag van de pogingen... om het gigantische fileprobleem terug te dringen. De laatste maatregel is dat de kentekens worden verloot. Wie een auto wil kopen, moet afwachten en hopen. Dat geldt ook voor de 33-jarige inwoner van Peking... met wie de correspondent van de Telegraaf sprak... in de showroom van een autodealer. De Chinees wil dolgraag een auto en kan hem zelfs contant betalen. Maar het is de vraag of hij een kenteken krijgt. De autokoper is niet onder de indruk van het verkeersinfarct in de stad. In de metro is het ook druk, zegt hij. Over een fiets denkt hij al helemaal niet na. Die wordt alleen gebruikt door mensen die hebben gefaald in de maatschappij.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 Jacqueline met Big World. De president van Tunesië, Ben Ali, is vandaag dus gevlucht. Nicole Fever is in de hoofdstad van Tunesië, in Tunis. Goedenavond, Nicole. Hoe is de situatie op dit moment op straat? Nou, heel erg rustig. Het is niet zo dat mensen massaal de straat op zijn gegaan. Er is ook een avondklok. Uh, er zijn wel wat groepjes uh, de straat op gegaan. Ik heb wat, wat auto's horen toeteren, maar dat was het eigenlijk wel. En Het is natuurlijk ook zo dat de mensen een hoge Prijs betaald hebben voor het vertrek van, uh, van, van deze leider. Want er zijn uh, meer dan 60 doden gevallen. Ja, het is afwachten hoe de mensen morgen zullen reageren. Maar ze zijn dus, voor jij weet wel blij dat hij weg is? Ja, het merendeel wel. Ja, we spraken ook met wat mensen die, uh, die, die wel achter de president uh, stonden. Maar de overgrote meerderheid die zijn blij dat hij is vertrokken. Maar nu is het natuurlijk wel de vraag hoe het verder moet met het land. Hè? De man die het nu gaat overnemen, die komt natuurlijk ook uit het oude regime. Uh, die ik ga samenwerken met de oppositie, met alle groeperingen in het land... en ik zal grote hervormingen uh, voeren. Nou, het is natuurlijk een gigantische overwinning... die het volk in een paar weken eigenlijk voor elkaar heeft dictator na 23 jaar wegsturen. Maar het is afwachten of het echt uh, beter gaat worden in het land. Maar het is toch ondenkbaar dat deze opvolger gewoon doorgaat... waar Ben Ali geweten uh, gebleven was, zou je zeggen? Dat kan echt. En je zag vandaag ook al dat, uh, ik zag het net op een paar Arabische senders, dat de militairen wat posters van Ben Ali van Straat afhaalden. Ja, en deze man heeft gezegd, ik ga uh, sociale, economische, politieke hervormingen doorvoeren. Ook de media krijgen meer vrijheid, wordt, wordt afwachten wat hij morgen bericht of je daar bijvoorbeeld al iets aan kan zien. Hoe de oppositieleiders gaan reageren als hij die uitnodigt om... Uh, deel te nemen aan een soort overgangsregering. En over een paar maanden zouden er dan verkiezingen moeten komen. Dus je ja, op oude voet zal het wel niet doorgaan, maar je, maar je weet het niet. Hè? Nee. Je kan een land waar zo lang een dictatuur is geweest... ...dat ik niet uh, ja, zomaar onvoorvormen tot een democratie. Het zit gewoon in alle geledingen van de samenleving. Er is geen sterke oppositie. Dat is er gewoon niet. Nee. Dus het is afwachten. Dus morgen is een spannende dag. Wij horen hier dat familieleden van Ben Ali worden gearresteerd. Uh, wie zijn dat precies en waarom worden die gearresteerd? Weet jij dat? Nou, in ieder geval in uh, uh, de schoonzoon die zou geïrresteerd zijn. Eerst werd gezegd dat hij naar Dubai had weten te komen, maar hij zou uit het vliegtuig zijn gehaald. Het gaat om vijf familieleden die gearresteerd zouden zijn. Zijn vrouw die heeft Dubai inmiddels wel bereikt, zo gaan de verhalen. En ook over de man zelf is het echt volkomen onduidelijk waar hij nou is. Eerst uh, melden alle dat uh, hij in Malta zou zijn aangekomen. Daar zou hij met behulp uh, van Gaddafi van Libië terecht zijn gekomen, maar hij schijnt daar toch niet. Zijn, heeft gevraagd, mag ik alsjeblieft naar Frankrijk? Nou, die wil hem niet hebben. Nou gaat hij proberen in de golf. Dus uh, ja, het is wat onduidelijk waar die uh, op dit moment uithangt. Dankjewel, Nicole Lefeve vanuit Tunis. We gaan verder praten met uh, Galet uh, Chouquet. Uh, journalist en voorzitter van het Tunesisch Forum in Nederland. Uh, meneer uh, Chouquet, goedenavond. Goedenavond. Vrolijke dag voor u? Ja, het was uh, spannend ook. Het uh, uh, is een grote dag. Uh, dus... Uh, uh, ja, zoals de, onder, de, de, de meeste van de Tunesiërs. Ik ben uh, in één kant blij, omdat de tijd van uh, een totalitaire regime is beëindigd en uh, de, de, de president Ben Ali is uh, het land uh, vertrokken. Uh, ik weet het niet na, uh, naar welk land uh, kan, de, kan, kan uh, de Verenigde Emiraten of Qatar zijn. Ja. En, uh, uh, ik, maar, maar ook, uh, uh, ik ben een beetje bang, uh, omdat uh, de resultaat van deze revolutie is niet echt uh, gegarandeerd. Dus veel Tunesiërs denken dat uh, de nieuwe regeringen uh, uh, komen van, uh, van, van, van hetzelfde uh, regime. Ja. Yeah. En uh, tot nu toe, uh, niks is uh, uh, nieuw. Dus uh, uh, wij moeten uh, even wachten, ik denk. Mohammed El-Ghanoushi uh, is uh, een betrouwbaar persoon. Is Dat, dat de, is de premier he, die nu de, de ja, leiding de premier, heeft? Ja, de premier. Hij is technocraat. En qua corruptie, hij is echt ver van... Dus, hij is niet corrupt, zegt u? Uh, nee, nee, nee, nee, hij is niet, uh, helemaal niet. Nog, en, nog even over vandaag, want ik zit hem nog even af te vragen. Die Ben Ali is, is, is dus vertrokken, toch nog wel uh, vrij plotseling. Hoe verklaart dat? Wat, wat is uiteindelijk de druppel geweest die heeft gemaakt dat hij dacht, ik moet hier weg? Ik denk, uh, uh, hij was bang van de reacties van de mensen... omdat uh, uh, de demonstraties uh, waren niet ver van zijn paleis... En uh, uh, de doelstelling van de demonstranten uh, sinds uh, twee dagen uh, was uh, he heel duidelijk. Hij moet weg. Ja, ja. Dus en ja. wij gaan geen andere uh, uh, uh, oplossing accepteren. Nee, dus, precies. dus ze waren echt uit op zijn hoofd en hij heeft het aangevoeld en gedacht, ik moet gaan. Precies. Uh, uh, en misschien heeft ook uh, is hij ook geadviseerd door, door de, door, uh, door de militair dienst, denk ik. En door de diepe uh, Tunesische uh, uh, rijk ja, uh, tussen ja. haakje. Omdat uh, wij hebben ook uh, een, een, een, een rijk die... Uh, nu bijna 60, uh, een stad die uh, nu bijna 60 uh, uh, jaar oud is. En uh, wij hebben ook een uh, bureaucratie. Uh, en deze bureaucratie speelt een rol. Zij hebben belangen uh, en zij moeten deze belangen beschermen. Yeah. En als het gaat over belangen of persoon. Dus de prioriteit gaat naar de belangen. Ja, precies. En daar hebben ze dus nu voor gekozen. U zegt ja. al dat de, de, de, premie, de premier die nu de leiding heeft... die staat beter bekend dan de president. Heeft, <lacht> heeft, heeft, u, heeft u vertrouwen in dat er nou een soepele, ja, nou, een soepele overdracht... Dat, dat is te simpel, zei uh, Nicole net ook al... maar wat, wat zou die moeten doen? Nee, hij gaat morgen de, de, de, de, de leiders van, van de oppositie uh, uh, ontmoeten en ik denk uh, uh, qua persoon Mohammed El Ghanouchi heeft uh, geen droom echt om een, uh, denk ik, om, om een president te worden, omdat uh, uh, toen hij premier was. Hij uh, he, he, he heeft uh, de president Ben Ali aantal keer gevraagd om, om, om, om zijn functie te, te beëindigen. Hmm. Dus hij uh, uh, uh, is niet echt uh, hoe hij het... Uh, hij is niet op macht uit zelf. Nee, nee, nee. nee hij dus is, haal, dus denk, is hij misschien wel geschikt om nu even de lijnen uit te zetten? Ik denk, ik denk hij is gekozen omdat uh, uh, ik heb uh, uh, gehoord van een aantal uh, juristen... dat uh, uh, een constitutionele fout gemaakt is door... Uh, door de, de, de elite in de, in de regering. Omdat in principe, als de president het land vertrokken... en hij is niet meer president... de, de, de, de, de, hoe heet, de voorzitter van het de, van de parlement ja. moet, moet, moet president zijn... Ah. voor 45 dagen. Ja. En daarna uh, komt een verkiezing en een nieuw president... Uh, maar uh, zij hebben een soort spelletje gedaan, uh, gespeeld. Ja. En uh, zij hebben hun uh, uh, argument om, om de heer Al-Ghanoushi te kiezen als een nieuw president... Op, op, op basis van een andere artikel in de okay. uh, Tunesische Grondwet... Ze hebben mensen voor... geshopt in die wet om het, om het zo te doen zoals ze het nu gedaan ja, hebben. Ja, precies. Zeg maar. maar ik denk ik dat denk, uh, uh, de Mohammed El ghanoushi is gekozen door, door de militairen, door de bureaucratie of de leiders van de Tunesische bureaucratie. Uh, door misschien sommige uh, uh, kapitalisten, rijke mensen die echt belangen uh, uh, hebben. Ja. Zij weten dat qua capaciteit Mohammed al-Ghanoushi uh, heeft capaciteit okay. om dat te doen. Ik wil nog ja. even terug naar de gewone mensen. Heeft u veel contact met Tunesië op het moment? Uh, uh, Tientalen. Ja, yeah, tientallen. Wat what is de stemming? Wat is de sfeer? Uh, kijk, de Tunesiërs zijn echt slim geworden. <laughs> en, uh, en, uh, en zij willen niemand vertrouwen. Uh, zij willen het uh, de, de resultaat van hun uh, revolutie echt duidelijk maken. En uh, uh, gegarandeerd moeten moet, moet, moet worden. Ja, Daarom dus ze, hebben ze zullen blij zijn met deze stap. Maar ze zijn afwachtend en, en uh, ja, niet naïef over hoe het verder gaat. Ja, ze hebben geen groen licht tot nu toe gegeven aan de heer Al-Ghanoush. Oké, okay. goed. Nou, We blijven het de komende dagen uh, intensief volgen, net als u. Dankjewel. Laten we hopen <laughs> dat het goed komt. Galet het I know what's going on here. Ain't no great mystery. Y'all have lost faith in yourselves. It's clear as it can be. You can whine all you want to. Drown in your misery. Or you can listen to me. Listen to me. Laugh and be happy. Don't you ever wear a well frown. Don't let the bastards drown you down. Laugh and be happy. It's a simple thing to do. in your dream and your dream will come true for you. clear a red sun shining in the sky so blue, like birds singing. beheerst het nieuws. Dus ook het gesprek met de minister-president... vlak voor zijn wekelijkse persconferentie kwam via NRC Handelsblad het eerste bericht naar buiten. Joost Vullings in Den Haag, goedenavond. Dat is mooi, want dan kon je het er meteen over hebben met de premier. Ja, dat hebben we dan ook uh, gedaan. Hebben we erover gesproken. Maar ja, echt heel verontrustend was hij niet. Want ja, die berichten geven leuke inkijkjes... maar geen, zeg we zeggen, compromitterende nieuwsberichten... waar je als premier ongerust van wordt. Wat heb je de premier precies gevraagd over Wikileaks... Nou, het Allereerst, uh, ja, of hij eigenlijk boos is op de Amerikanen. Want ja, als zij misschien wat voorzichtiger waren geweest... waren die berichten natuurlijk uh, nooit gelekt. Dus de eerste vraag was, bent u boos op Amerika? Nee. Zij hebben allemaal gevoelige informatie gelekt. Ja, ik geloof niet dat dit nou een bewuste actie is van het State Department... om die uh, documenten te lekken. Maar ze hebben het niet goed beveiligd. Dat is waar. En dat is tenminste de minste reden voor uh, bij het volgende contact... De ambassadeur te vragen hoe groot de kans is... dat die gesprekken op straat komen te liggen. Ja, dus u gaat nog wel even een hartig woordje wisselen met de Amerikanen. Ik was niet voornemens om ze nou apart hiervoor uit te nodigen. Er is natuurlijk het normale contact tussen buitenlandse zaken... en de Amerikaanse ambassade en de collega's, de, de bondgenoten in Washington. Um, maar goed, het is natuurlijk wel een onderwerp bij, bij een volgend gesprek... als ik dat zou hebben met een ambassadeur dat je als oud langs de neus weg zijn, vraagt hoe groot is de kans... dat dat over een half jaar bij de hervullings op de radio te horen is. Ja, nou, we gaan het afwachten. Uh, NRC uh, Handelsblad haalt uit de berichten dat koningin Beatrix... in 2009 uh, met de Amerikaanse ambassadeur heeft gesproken. En in dat gesprek uh, wordt de indruk gewekt dat zij voor... de verlenging van de Miski in Oeresgam was. Klopt dat? Kijk, daar kan ik niks over zeggen... omdat de gesprekken met de koningin uh, uh, uh, uh, vertrouwelijk zijn... Nou, dat ligt nu op straat, hè? Um, althans, wat er op straat ligt is de uh, weergave van de ambassadeur... wat zij meent de koningin gezegd zou hebben. Uh, maar nogmaals, het is een uh, goede traditie... vanwege de onschendbaarheid van de koning... Uh, en de ministeriële verantwoordelijkheid van in dit geval de minister-president... om uh, geen mededelingen te doen uitgesprekken met de koningin. Dus ik kan geen commentaar geven uh, over die uitspraak. Uh, uh, ik kan alleen uh, zeggen dat... Uh, uh, uh, op dat moment natuurlijk uh, dat altijd geldt... dat de koningin handelt in lijn met het regeringsbeleid. Uh, en dat overigens uh, er toen uh, door het kabinet uh, voornemens waren... om tenminste op het niveau van ontwikkelingssamenwerking... Te betrokken te blijven bij Afghanistan. Maar wat de koningin al of niet gezegd heeft... kan ik nooit commentaar op geven. Nu is het inderdaad zo, de gewoonte in Nederland... bijvoorbeeld als, als Kamerleden langsgaan bij de koningin... dat ze dus haar niet mogen citeren, niet mogen zeggen wat zij gezegd heeft. Geldt dat ook voor ambassadeurs van, van landen die hier zitten? Ik weet niet of daar uh, afspraken over zijn. Uh, maar ik zou me kunnen voorstellen dat de Amerikaanse ambassadeur... Uh, vanwege deze kwestie in de toekomst uh, ervan afziet... om kabels te sturen over wat zij meent... dat de koningin in een gesprek gezegd zou hebben... Uh, waarom zou, toch... zou zijn ambassadeur dat doen? Die heeft toch verder niks te maken met die, met die Nederlandse constellatie dat het niet mag? Nou, niet zozeer dat het niet mag. Want het is geen, er is geen verbod of het staat niet ergens in de wet. Maar het is een goede traditie omdat de koning zich niet kan verdedigen. Het is tenminste president. Ja, maar of... dat is een Nederlandse traditie. Nee, dat is een traditie waar de ambassadeur mee te maken heeft als hij hier geaccrediteerd is. He? Dus uh, ik zou me kunnen voorstellen dat dat op de ambassade aanleiding is om daar nog eens goed naar te kijken. Maar dat is niet de kwestie. De kwestie is natuurlijk... Uh, dat, dat uit gesprekken met de koning en gemeendelingen worden gedaan. En ik dus ook uh, daar verder geen commentaar op geef. Is het misschien raadzaam om te zeggen... van ja, misschien moet Beatrix gewoon niet meer praten met diplomaten? Zijn we van het probleem af? Ja, Beatrix is koningin. Ja, zij, zij is staatshoofd. En het staatshoofd uh, heeft een aantal uh, rechten in het Nederlandse en ook in het Engelse stelsel. Een van de rechten is goed geïnformeerd te worden en advies te geven en aan te moedigen. Nee, dat, dat ja, maar dat ze. is dat, dat, dat, ze zeggen advies te geven aan u en u aan te moedigen. Ja, maar daar, dus daar hoef is je toch het... niet met ambassadeurs te gaan praten? Ik, ik, ik, laat ik een voorbeeld geven. De koningin was een week of vier geleden in, uh, in Brussel, heeft daar gesprekken gevoerd. Uh, zich laten informeren over uh, de stand van zaken in de Europese Unie. Uh, gesprekken met. Van Rompuy, de president van de raad. Met Barroso, de president van de commissie. Uh, dat heeft uh, daar grote indruk gemaakt. En is voor Nederland heel goed dat dat gebeurt. Omdat men ziet dat er een staatshoofd is in Nederland... met geen eigen politieke positie. Maar wel met een uh, grote kennis van zaken. En een grote belangstelling. En, een grote, uh, uh, en ook het vermogen om, om precies in te schatten... wat op dat moment aan de gang is en daar ook over te spreken. Maar dat moet vertrouwelijk blijven. Die Amerikanen gaan wel heel erg ver eigenlijk om hun zin te krijgen. Althans, dat is het beeld wat een beetje opreist... met name uit het verhaal dat de RTL Nieuws nu brengt. Uh, zij ja, vertellen over de periode dat het vorige kabinet aan het ruzie maken was... over een eventuele nieuwe missie in Oesgan. En ja, Wouter Bos die wilde niet. En ze hebben dus geprobeerd eigenlijk zijn hele omgeving te beïnvloeden... om hem over te halen. Wat vindt u van die werkwijze? Ja, het heeft niet zoveel zin dat ik commentaar heb op wat... Hoe diplomaten hun werk doen. Uh, het heeft in ieder geval niet gewerkt, kun je vaststellen. Ja, dus, uh, dat klopt. Het is uh, ja. niet succesvol geweest, want het kabinet is er uiteindelijk op gevallen. En verder moeten zij doen wat ze niet laten kunnen. Kijk maar hoe voor... zou u het vinden dat uh, als de Amerikanen het een keer niet met uw beleidslijn eens zijn. dat ze met uh, uw politiek assistent gaan praten. met allemaal mensen om u heen, met Stef Blok. het is noods met Jord Kelder om u maar te bewerken. Ja. Ik denk dat ze wel begrijpen dat dat niet werkt. Omdat ze hopelijk ook dan wel een inschatting maken. Ja, maar ja, uit bos hebben ze het wel geprobeerd. Ja, maar het heeft ook niet gewerkt. En, nee. en ik denk maar dat ze dan in mijn geval ook wel een inschatting maken van werkt dat bij die man. En kijk, ik ben iemand die uiteindelijk op basis van mijn eigen overtuiging dingen doet. En niet omdat uh, de Amerikaanse ambassadeur dat wil of uh, iemand anders dat zo graag wil. Je moet als uh, uh, lid van de regering en in mijn geval als voorman van zo'n kabinet dingen doen, omdat je vanuit je diepste overtuiging dat doet. Dan naar de nieuwe missie in Noord-Afghanistan. Dat loopt nog, dat besluitvormingsproces. Heeft u deze week nog contact gehad met de twijfelaars? GroenLinks, D66, ChristenUnie? U weet, ik doe... Uh, uh, we zijn een minderheidskabinet en dat betekent dat we... Dat was dat hem is... opgevallen. Ja, ja. Dat weet u. ja, Dat is dus onvermijdelijk dat voor die zaken... waar we met de derde partij uh, in boende, uh, de PVV, de gedoogpartner... geen afspraken over hebben dat we moeten zoeken naar meerderheden in de Kamer. Dit is zo'n onderwerp, de PVV is hier tegen. En dat gaat onvermijdelijk met gesprekken in de achterkamertjes. En daar kun je dan verder niet van over vertellen. Omdat dat ja, de vertrouwelijkheid van die wel, gesprekken... Zeg niet te nee, te maar te ook niet of en waar en met welke frequentie. Want dan, uh, en, en of niet, uh, dat, dat, dat kan ik niets ja. over zeggen. Want dat, doet het proces geen, uh, dat helpt het proces Best niet om tot die door mij gewenste meerderheid te komen. Ja, over uw zoektocht naar meerderheden... zegt vandaag in de Volkskrant uh, christenu André Rauwvoet. En dan citeer ik hem. In de kern hebben CDA en VVD de hele PVV-fractie... voor vier jaar de ruimte gegeven... om zich aan iedere internationale verantwoordelijkheid te onttrekken. Ze kunnen een schone handenpolitiek voeren. Als er straks bodybags terugkomen... zouden ze bij de PVV kunnen zeggen, zie je wel. Kijk, de... Uh, uh, afspraken met de PVV. De PVV is geen regeringspartij. Dus dat zou kloppen als zij in de regering zouden zitten. Maar we zijn een minderheidskabinet en er is één grote fractie in de Tweede Kamer die heeft gezegd: wij zijn bereid dit kabinet parlementaire steun te geven... in ruil voor een aantal afspraken over bijvoorbeeld ouderenzorg, veiligheid... Uh, en ook steun te geven aan de bezuinigingsopgave uh, op, die er ligt. Dat is de situatie. En de PVV is op dit soort onderwerpen een partij... zoals uh, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid of de SP... en ik zal mijn uiterste best doen hen uh, te overtuigen. Ja, maar ik, ik proef toch een beetje irritatie bij die, bij die partijen... dus D66, GroenLinks en ChristenUnie... dat als zij bij wijze van spreken straks nee zeggen... zij de Zwarte Piet gaan krijgen en dat ze zeggen van ja wacht eens even wij zitten nog in het kabinet we zijn nog gedoogpartij en straks krijgen wij wel de zwarte piet en dat vinden ze fundamenteel onjuist ze voelen zich kwetsbaar dat lees ik er, dat is een interpretatie dat van de dat, woorden maar dat hoef ik, proef ik proef dat. ook met mijn rondes in de Tweede ja. Kamer. Ja, ja, maar goed, ja, de, de, de situatie is zoals die is. Ik, we hebben geen normaal meerderheidskabinet. We hebben een minderheidskabinet. Dat minderheidskabinet heeft uh, geen automatische meerderheid uh, uh, uh, uh, kort van fracties voor dat, zo. Want de tijd uh, ja, dat drinkt. is de situatie. Ja. Ik kan het niet mooier maken dan die is en, ik zal, en als, als, Rauwvoet, als André Rouvoet zou denken dat ik dan niet mijn best zal doen om de PVV te overtuigen... Nou, dat, dat zal hij merken. Ik zal in ja. de Kamer mijn uiterste best doen uh, om ook de PVV te overtuigen... en overigens ook de Partij van de Arbeid en de SP... om deze missie te steunen. Ik denk ook dat ik daar in de richting ook van de PVV goede argumenten voor heb. Mocht het misgaan, kan u met die teleurstelling omgaan? Ik kan met teleurstellingen uh, uh, goed omgaan. Uh, maar of dat in dit specifieke geval zo is... Uh, sorteert voor op dat het niet goed zou gaan. En ik ga er helemaal niet vanuit. Want ik denk namelijk dat we echt uh, een, een goed besluit hebben genomen. En ik ga vol energie uh, proberen zoveel mogelijk partijen in de Kamer te overtuigen. is hungry and empty and restless hardly born to but all to play by diseases and it's so Your feet will be frozen De lijn is acteur Rutger Houwer. Goedenavond. Goedenavond. Waar ja. hebben wij naar geluisterd? Ja, we hebben geluisterd naar een uh, liedje wat ik uh, 30 jaar geleden heb gezongen. Toen ik dacht dat ik uh, in, nog in een rockband uh, iets kon doen. <laughs> en uh, het was eigenlijk. Uh, ja, het was een liedje wat ik zelf had geschreven. En nou ja, dat heb ik een keer geprobeerd en uh, dat is heel erg leuk. Ja, wij vonden het in, in, in Beeld en Geluid. In archief dateert van 1977. U zingt, heeft ook de tekst geschreven. En dat is voor een non-profit organisatie, Starfish. Nou, het, het Starfish, uh, dat is wel grappig. Rutgerouwe, Starfish Association is een, een AIDS-charity... die ik uh, nu bijna tien jaar, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, waar ik dingen mee, uh, uh, mee onderneem... voor, voor kinderen en, uh, en zwangere vrouwen met AIDS. Uh, over de hele wereld eigenlijk uh, doe ik wel wat hier en daar. Um, maar dat liedje, dat was eigenlijk een, gewoon geschreven... uit uh, mijn gevoel voor de, arm, de armoe van de kinderen uh, in de hele wereld. Okay. En dat had eigenlijk verder nergens mee te maken anders dan dat ik gewoon vond dat ik iets moet zingen waar ik echt uh, in geloofde... en het, uh, het raar en het akelige is, is dat er nog niks is veranderd. Er zijn alleen maar meer kinderen bijgekomen... en de problemen zijn groter geworden. Die tekst... Ja. Die geldt nog steeds. Ik geld nog steeds, ja. ja. De, de, wij moesten eraan denken omdat u uh, lid bent van de Board of Advisors van de milieuorganisatie uh, Sea Shepherd. dat is ook een maatschappelijke organisatie. Die voert op dit moment in de zuidelijke oceaan uh, actie tegen de Walvisjacht. Uh, en u zit dus in de, in de, in de ja, een soort adviseursboord uh, uh, van die van de milieuorganisatie, zeg ik het zo goed? Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik, ik ben een soort spirituele, ja, ja, uh, virtuele uh, ondersteuner daarvan eigenlijk. Hoe bent u ooit in contact gekomen met ze? Nou, ik heb, uh, ik heb Paul Watson ontmoet toen een uh, gesprek uh, gaande waren over een film. Die heette de Ocean War Ja, dat is de directeur hè, van de organisatie. I, ja, en uh, wij zijn eigenlijk, uh, eigenlijk heel snel bevriend geraakt. En ik, uh, ik heb hem eigenlijk uh, jaren gevolgd en... Uh, ik denk dat de tien ongeveer tien. Ja, die Ocean Warrior die werd op de tien dagen voordat het ging draaien. Uh, War ineens de producenten zoek. En het Het is, ik heb er nooit meer iets van gehoord en het is dus niet gelukt. Ik hoor dat het nu weer opgepakt wordt, misschien. Um, maar de, dat is de aanleiding. Uh, tien jaar later uh, hoorde ik dat uh, Paul ineens in Lelystad in de gevangenis zat. Omdat ze hem hadden gepakt bij een of andere bekeuring. En Nederland had besloten dat ze misschien wel erover dachten om hem uit te leveren aan Noorwegen. Mm -hmm. Omdat Noorwegen hem graag wou hebben, want die wou hem heel graag in de gevangenis stoppen. Omdat hij daar nogal ja, krachtig uh, actie had gevoerd of, of, tegen de walvisvaart. En, en vissen in illegale, of in, niet in illegale wateren, maar in verboden wateren. Ja. Uh, waar... Ja, daar zijn overeenkomsten over gesloten. Die worden niet, uh, niet nagevolgd. En, ja, dat, uh, en hij is eigenlijk de enige die dit al 25 of 30 jaar doet. Ja, en, en u heeft dus toen contact met hem uh, gezocht en gekregen... Um, en bent zelf betrokken geraakt bij de organisatie. U zei net, ik ben spiritueel en virtueel leider. Wat houdt dat in in de praktijk? Wat doet u? Gaat u wel eens mee? Nee, daar heb ik, uh, ik. Ik ben wel een, een hart en nieren een zeevaarder. Maar uh, zover uh, vind ik niet dat ik kan gaan. Ik, ik, uh, ik bewonder die mensen zeer. Uh, maar ik vind dat als ik eigenlijk, als ik de actie kan voeren, of, of dan moet ik het toch via door mijn werk doen en niet uh, door als een soort filmster op een boot te gaan zitten. Hoe graag ik dat ook zou willen. En hoe graag hij dat ook wil. Hij heeft me al een aantal keer uitgenodigd. Maar dat kan ik gewoon. Ik red het gewoon niet met mijn schema. Ik, ik werk nog steeds. Ik maak hele leuke films, vind uh, <laughs> ik zelf. Ik moet me met mijn leest houden. Ja, heel ja. Simpel ja, ja. Maar het is een, een, een organisatie die een harde manier van actie voeren heeft. Die ook wel omstreden is. Heeft u daar zelf wel eens twijfels bij? Of, of zegt u ik steun ze in alles? Nou, ik heb. Kijk, ik, ik, ik volg, ik volg al eigenlijk heel, heel veel wat ze doen. En ik vind dat. Uh, ja, uh, je moet soms stevig actie voeren. En dat is eigenlijk altijd, dat is de, de kant van Paul Watson geweest, toen hij bij Greenpeace uh, is vertrokken. Alleen ik vind dat, ik vind dat, dat hij het heel goed doet. En uh, ik bedoel, ja, als ze een schepen overvaren worden en daar wordt niemand voor achtervolgd omdat het gewoon ingewikkeld wordt, weet ik veel of de belangen, de politie, de economie, economische belangen liggen, liggen te zwaar in het spel. Ja. Dat is allemaal. Is, dit gaat allemaal over geld de hele tijd. En dit gaat over walvissen. En dat, de Walvisvaart is echt, uh, is echt verleden tijd. En daar moeten we echt iets tegen doen. Ja, maar mag dat, je dan de wet overtreden? Mag je rookbommen gooien, enterhaken, stinkgranaten, botenzuur? Zit... Ja, je, je moet het natuurlijk, je moet het heel verstandig doen, maar ik vind dat hij dat doet. Ja, en, U uh, vindt het altijd heel verstandig wat ze doen? Uh, nou, ja, dat gaat misschien wel eens wat fout, maar dat, dat gebeurt altijd, vind ik. En als je, als je uh, ja, je moet, je moet een beetje uh, gewoon. Je, je, ja, ze, de, niemand weet wat daar buiten, daar op de oceaan gebeurt. En de verslagen zijn echt van allerlei nog. Uh, die verschillen ontzettend. Oh ja. En uh, dus daar da moet je dan maar. Daar moet je mee werken. Maar dat is ook de. de dat is het lastige. Want wat niet weet, wat niet deert. En... Nee, maar vindt u dat je de wet mag overtreden als actievoerder? Nee, dat, je, moet het niet, je moet niet de wet overtreden, maar de wet is, is, wordt ook op verschillende manieren geïnterpreteerd. Het hangt maar net uh, naar, uh, er vanaf waar je naar luistert. En hier gaat het erover dat de wet, de eerste wet is dat de sanctuaries for de whales, daar wordt gevist. En dat mag niet, dat hebben mijn landen besloten. En uh, daar, wordt, daar, wordt, daar, worden, daar houden ze zich, niemand controleert dat en ze houden zich daar niet aan. Nee, en dan hoeft u en, zich er ook niet aan te houden, of dan hoeft C.S. er zich ook niet aan te houden, zegt u? Nee, ik zeg dat Sea Shepherd, die kan in ieder geval proberen daar wat te, het lastig te maken voor, voor de Walvisvaarders. Dat doen ze eigenlijk. Dat, dat, doen ze, dat is eigenlijk wat ze doen. Oh ja. Ja. Uh, ze, ze, ze, zijn, ze maken het ze gewoon lastig om te vissen. Deze week probeerde een Sea Shepherd schip een Japanse walvisvader te enteren. En nu wil uh, onze minister van Buitenlandse Zaken kijken uh, of hij een wet kan maken... waardoor schepen die dat soort dingen doen en de internationale zeevaartregels overtreden... of die de nationaliteit kan worden ontnomen. Wat zou u daarvan vinden? Ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat ik, ik hoop eigenlijk dat de minister gewoon hele vreselijke dingen doet op dit moment. En uh, dat mag je van mij best blijven doen. Want dan staan er misschien wat mensen op die dat een beetje in de gaten gaan houden. Want ik, ik geloof niet dat dit wat hier nou aan gaat. Ik heb, ik heb de, de taal van de advocaten gelezen. En het is maar net wat je leest. Het is zuiver interpretatie, allemaal. En niemand weet echt wat er gebeurt op, daarbuiten. Nee, maar goed. De minister Roosentaal minister <tie> heeft wel gezegd. Ja, dat moeten Nederlandse schepen eigenlijk niet doen. Misschien moet ik ze de Nederlandse nationaliteit ontnemen. Wat zou je daarvan vinden als dat gebeurt? Ja, nou ja. Weet je, dat, dat, is, dat is een plan wat ze al jaren hebben. En dat is nou typisch Nederlands. Dat ze heel slap. Uh, ze, ze, zwegen, ze spreken met twee tongen. En één tong van zegt. Ze heeft walvisvaart. Ja, dat, dat vissen mag niet zo. Dat vinden we niet zo goed. We zijn gek op walvissen, maar. Uh, die vlag die, die moeten we eigenlijk wel afnemen, want de wet is overtreden, vinden wij. En uh, als ze dat doen, dan betekent dat heeft het grote gevolg voor, voor Sea Shepherd. Want dan, dan, geef je, dan schiet je ze echt in de rug. Ja, als, het, uh, als die boot de, de, internationale, de Nederlandse nationaliteit niet meer zou hebben, dan hebben ze een groot probleem? Ja, hebben ze een groot probleem. En dat wil niet zeggen dat ze daar niet overeen komen, maar dat wordt ze wel heel erg lastig gemaakt. En de redenen daarvoor... Ik vind dat daar goed naar gekeken wordt. Er moet heel goed gekeken worden naar wat er nu gaande is, vind ik. Ja, we hebben een Skype-verbinding met u, dus we horen wat bijgeluiden. Ik weet niet precies wat er gebeurt, maar ik kan u nog goed verstaan, dus we gaan nog even door. Maar ik zit met mijn kop in de computer, zowat. U dus, zit met uw kop in de computer, ja, dus daar kan het niet aan liggen. Nou, dat is het lawaai misschien. Ja, ja. maar op zo'n moment, gaat u, klinkt u dan ook in de telefoon en gaat u dan bellen met mensen die u kent om er iets tegen te doen? Nou, ik denk... ja, Nee, ik, ik hou mij... Ik vind dat... Als, als ik al zei, ik moet maar als acteur... bij mijn leest houden. Ik, als ik iets denk dat ik iets verstandigs kan doen... of ergens... Uh, uh, uh, uh, uh, toch een zekere uh, druk kan uitoefenen... dan zal ik dat wel doen. Uh, maar ik vind, uh, ik, ik vind gewoon... Ik wil gewoon mensen uh, tegen filmmakers zeggen... maak nog een filmpje hierover... wat interessant is. Of ja. tegen de muzikanten zeggen... Kun je hier, wat, hier kun je wat aan doen. Het gaat over de... Het gaat over de walvissen en uh, die moeten we gewoon in leven houden. Want uh, dat hoort bij het respect voor de, voor de aarde, vind ik. Oh ja. Dan nog even over uw leest. Komen er nieuwe films van u uit dit jaar? Waar, wat, waar kunnen we naar kijken? Nou, het is haast niet om op te noemen. Uh, de, de belangrijkste dan? Black, nou, uh, uh, Black Butterflies, dat gaat eind maart uh, in... in uh, komt in de bioscoop in Nederland? En dat is een co-productie uh, co met Zuid-Afrika met Zuid en Nederland. En dat is een hele mooie film van Paul van der Hoest. En dat gaat uh, over Ingrid Jonker, het leven van Ingrid Jonker... die op 30 dertigjarige leeftijd uh, in de zee is ingelopen... omdat er zoveel verschrikkelijk met te gebeuren. Maar het is een hele mooie, hele mooie film over poëzie, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid en de apartheid, waar, want dat is de tijd waarin zich in afspeelt. En het is een, zeer, een van de films waar ik heel erg trots op ben. Vooral omdat het zo'n mooie film is. Goed, u bent uh, al een beetje op leeftijd, maar u gaat gewoon door met uw werk. En wij gaan met z'n allen naar die film kijken. Goed. Rutger Rauw, hartelijk dank voor uh, ja, dit gesprek. Tot uw dienst oud-wielerploegleider uh, Peter Post overleed vandaag. Goedenavond, oud-premier Dries van Hoe vaak heeft u bij hem in de auto gezeten? Nou, ik, ik heb dat een, een heel aantal malen gedaan. Vier keer, vijf keer. Allemaal in, uh, in de jaren zeventig. Toen uh, Post uh, zijn glorietijd meemaakte. Ik reed al een paar etappes uh, met hem mee. zat naast hem in de, in de, uh, de ploegleidersauto. En maakte dus van nabij mee hoe die uh, als, een, uh, als een leeuwentemmer zijn uh, onderworgen opzweepte. Ook adviezen gaf natuurlijk, maar ook vooral aanmoedigde en commando's gaf. Want hij was geen gemakkelijk heer. Uh, hij eiste ongelooflijk veel van, van zijn renners. Maar die waren ook bereid om veel voor hem te doen, om twee redenen. In eerste plaats hadden, hadden ze in die ploeg onder die leiding al maar succes... Heel veel ritten in de Tour de France, immers gewonnen. En één keer de hele Tour zelfs. En ja, hij werd algemeen geacht om zijn, zijn kennis van zaken. Hij was een man van groot gezag. Ja, was het gezellig bij hem in de auto? Kijk, als, als er een koers aan de gang is en zeker meer dan wat gebeurt. dan heeft de ploegleider niet veel tijd voor gezelligheid. dan ligt zijn concentratie buiten die auto. Het was eigenlijk alleen maar echt gezellig. die één of twee keer dat ik een rustdag met hem hebben mogen meemaken in die Tour. Oké, okay, ja. U was erbij in 1980 toen Joop Zoetemelk onder leiding van Post de Tour won. Ja. Hoe was hij toen? Ja, ja, nou natuurlijk, natuurlijk enthousiast, maar uitbundig heb ik hem nooit meegemaakt. Zo zat die man niet in elkaar. Um, ik denk dat hij het uh, eigenlijk of meer vanzelfsprekend vond dat hij ook eens een Tour ging winnen. <laughs> ook aan de lijn is Yves Le Terme, de waarnemend premier van België. Goedenavond. Goedenavond, meneer Van Acht. Goedenavond, meneer ja, de minister. Ja, we kennen u als grote wiedeliefhebben. Heeft u Peter Post ooit ontmoet? Ik heb hem uh, minstens twee keer op een markante wijze ontmoet. Ik herinner mij toen ik, uh, ik moet een jaar of zes, zeven zijn geweest, uh, toen hij een zesdaagse reed in Antwerpen of in Gent. Ik als uh, kleine jongen uh, met de familie mocht gaan zien dat die zesdaagse. Ja, en dat was natuurlijk Post, uh, was niet alleen een gewone deelnemer, hij was gewoon. De Zesdaagse en uh, ik denk dat hij er meer dan zestig gewonnen heeft. Dat hij in het circuit gekomen, maar hij heeft uh, de standaarden verlegd in, in het uh, Zesdaagse milieu. Zesdaagse wereld. En de tweede keer was uh, ik denk na Gent gem. Die nogal tumultueus geëindigd was. Ik denk dat uh, Van der Aarden toen ofwel net gewonnen was. Of, of net verloren. En ik heb hem toen toevallig gezien. terwijl hij uh, zijn analyse. nogal. Uh, ja, zijn evaluatie van wat er gebeurd was. nogal ongezouten. mededeelde aan zijn renders. En ik was daar toevallig in de buurt. te en... inspecteren. En dat, dat was hem natuurlijk. Die, die grote indruk maakte. En hoe klonk dat, dat ongezouten? Ik herinner mij de woorden niet meer precies, maar het was zoals meneer van Acht zegt, ik denk dat hij zijn renders enorm kon oppeppen en dat hij ook ongezouten zei wanneer dingen niet waren gebeurd en, en daardoor uh, de overwinning niet werd behaald. Ik denk dat niet alleen als zesdaagse ren, maar ook als ploegmanager heeft hij, uh, ja, heeft hij een enorme vernieuwing gebracht in de wielderwereld. Ik denk dat hij de eerste ploegen had met Rally en Panasonic, de eerste ploegen waar je... Heel wat kopmannen had, heel wat topcoureurs samen in één ploeg. Voordien was het een kopman en ja, een waterdragers. En uh, met Peter Post uh, was het fenomeen, kwam het fenomeen in de wielerwereld van brede wielerploegen met heel wat verdetten die uh, op verschillende terreinen konden strijden. Ja, en ook in Vlamingen veel waardering voor hem vandaag? Zeer veel waardering. Ik heb daar straks nog het journaal bekeken met uh, Erik van der Aarden die een getuigenis aflegde. Uh, ja, Wezemaal, Van der Aarden, uh, Plankaart, uh, Wellens. Ja. Er zijn heel wat uh, Belgische coureurs die, die hun carrière eigenlijk voor een groot stuk te danken hebben aan Peter Post. Die, die wel echt een heel streng iemand was, maar die mensen ook boven zichzelf liet uitgroeien. Goed. Uh, mooie woorden van Yves Le Terme en Dries van Acht over de vandaag overleden Peter Post. Beide, hartelijk dank. Dankjewel. Alle beste.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 Vakantie aan land. De zee kan zo genieten van de zomer. Ze komt voorzichtig aan. Ze strekt een teen. Ze proeft de warmte van het land en trekt weer terug. Eenmaal gewend babbelt ze met Duitse badgastbenen. Klotst zachtjes tegen hurkelende kleuters. Likt de zoute rug van een verliefd stel dat elkaar in haar tracht warm te houden. Een uh, mooi, eenvoudig verhaal. Of niet? Ja. En ik vind het ook wel... Wat me daarin aanspreekt... is ook wel dat die, die zee... Uh, uh, een persoon wordt. De zee kan genieten van de zomer. Ja. Dat, uh, zo had ik het nog nooit bekeken. Nee. En dat, dat heb je dan graag. Dat je iets dat je, oh, ziet wat je nog niet kent. En... Uh, ja, dat is, dat is voor mij nieuw. En, uh, en dat die zee dan ook kan genieten van de mensen die zich in haar wagen... Ja, ja, dat vind ik mooi. Zo had ik het nog nooit bekeken. Dat is de sensatie van poëzie? Graag, ja. Heel graag. Zo had ik dit nog nooit bekeken. Nee, nee maar dat lukt lang niet altijd. Uh, dat kan aan mijn ogen liggen, maar dat kan ook aan het gebodene liggen, ja. ja. Maar, en, en, en ook aan je dag... Laten we wel wezen. Soms dan, uh, ben je er ook ontvankelijker voor dan een andere keer. Ja. Maar, en, en, en, maar het is leuk als het, als, als het gedicht uit zichzelf je daartoe aanzet. Als je je daartoe uitnodigt. Als, als, je, als het gedicht je op het goede spoor zet. Ja. En, met, en dat doe je met de juiste woorden. En dat, is zo, dat vind ik aardig hier. De, de, de zee kan zo genieten van de zomer. Oh, wacht. Dat... Ik ken de zee als een onverschillig iets. Die, die haalt ze, ze golvende schouders op en verder niks. Maar hier is het. Ja, de, de zee gaat een dagje naar het strand. Dat ja. vind ik leuk. Dankjewel, Huub van der Lubbe. zei John Jansenvergalen. Als u meer informatie wil over de Nationale Gedichtenwedstrijd, dan kan ik u de website aanbevelen: www.nationalegedichtenwedstrijd.nl wij naderen het einde van met het oog op morgen van vandaag. Zometeen is er Casa Luna, daarin is fotograaf Sarah Wong te gast. Zij volgde samen met journalist Ellen de Visser zeven jaar lang meisjes die eigenlijk jongens zijn. En jongens in een meisjeslijf. En samen maakten ze het boek Gender Kinderen. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Stefan Sanders. Goeienacht. Goedennacht, vrienden.